Dat kan vanaf 469 euro per maand met Kia Private Lease. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stel jouw EV3 nu samen op kia.com. Kia, movement that inspires. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle chocomel en fristie, 1, plus 1 gratis. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto coffee Cups twee dozen, 7,99. We doen het je mee, Plus...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 Met alleen Altena. Nou. Goedenavond. Het lijkt voorlopig rustig te blijven bij een demonstratie... bij het Centraal Station van Amsterdam. Daar is nu veel politie aanwezig, omdat de gemeente bang is voor rellen. Maar volgens AT5 zijn er nu zo'n 250 mensen die een stil protest houden. Ze roepen op tot vrede in het noorden van Syrië, waar veel Koerden wonen. De laatste tijd wordt daar veel gevochten door het leger. Voedselwaarkond Foodwatch sleept Nestlé voor de rechter. Het bedrijf zou veel te laat hebben ingegrepen... toen een gevaarlijke bacterie werd gevonden in hun flesvoeding. Er werd namelijk een maand gewacht met de terugroepactie. In ons land werden zeker vier baby's ziek... en in Frankrijk zouden twee baby's zijn overleden. Het Spaanse OM heeft de misbruikzaak tegen zanger Julio Iglesias geseponeerd. De reden is dat het vermeende misbruik niet in Spanje plaatsvond. En de Spaanse justitie heeft dan niet de bevoegdheid om de zaak te behandelen. De 82-jarige Iglesias werd eerder door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik in de Cariben. En in Lelystad is bij een fietspad de verlichting gestolen. Het gaat niet om lantaarnpalen, maar om kleine lampjes die waren vastgemaakt op het asfalt. Die lagen er sinds het najaar, maar nu zijn een groot aantal ineens gejat. Snappen deze mensen maar weinig van, zag Flevoland? Ik dacht, die zijn vast wel goed vastgemaakt, maar blijkbaar dus niet. Je zou bijna denken, wie, wie haalt dat nou weg? Is dat iemand hier uit de buurt die denkt van... goh, wat een mooie lampjes, die wil ik ook wel op mijn oprit? Nou, hoeveel de roof de gemeente kost, is niet bekend. Het weer van Weerplaza, vannacht in het noorden code oranje voor ijzel. Morgen zijn er grote temperatuurverschillen. Rond het vriespunt in het noorden, in het zuiden kan het 9 graden worden. Aflets ja, dan, één file gemeld op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, Hoofdrijbaan is dicht, 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En snelheidscontroles gezien op de A9 naar Alkmaar, hectometerpaal 58.1, op de A12 naar Gouda 37.2, op de A50 naar Apeldoorn bij 220.0 en de A200 richting Haarlem 8.8. Vanaf maandag de Q dot 500 van de NT. Ja, dat betekent dat je tot zondagavond 6 uur je stemlijstje nog door kunt geven voor de Q-Top 500 van de 90s. Doe dat, vinden we leuk. Samen met jou bouwen we de lijst. Het kan op yourmusic.nl of in de Q-app. Ja, het wordt echt al massaal gedaan. De lijstjes stromen binnen. Onder andere van uh, Joy, uh, John van Nieuwael, Joyce Bal en ook Annieke Rijmer. En allemaal hebben zij één ding gemeen. Ze hebben allemaal gestemd op Song 2 van Blur terug naar 1997.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 I'll show you how the world is big and beautiful. Some failed up your music and hey son... 10 minuutjes over zeven, de vrijdagavond van Q-Music. Tom hier wel met een uh, ja, kleine handicap, als ik het even zo mag zeggen. Want ons Bram is er niet. Maar dan mag de pret niet drukken. We maken er gewoon een gezellige avond van. Dat kan als je een berichtje stuurt in de Q-Music app. deed ook uh, Dimitrios. En die komt nog even terug op het nummer dat ik uh, draaide voor Sam Veld. Dat was Blur met Song 2. Helemaal in het kader natuurlijk van de Q-Top 500 van de 90s. Die komende maandag begint. En uh, Dimitrios die zegt erover in de Q-App... Dat zat in FIFA toch? Ja, ik dacht het dus ook net toen ik het hoorde... Volgens mij was het FIFA 1998... dat het een anthem was in dat spel. Dat moet een van de eerste FIFA's zijn geweest... die uh, nou in ieder geval ik speelde... op een oude Windows-computer. Met mij vele anderen natuurlijk. En ja, dan had je Edwin van der Sar op Goal... van het Nederlands elftal. Maar Edwin zag er niet uit als Edwin. Dat waren natuurlijk gewoon zeven oranje blokken... waar dan een balletje een beetje voorlangs rolde. Ja, wel mooie herinneringen natuurlijk. En dat is wat het doet, hè. De Q-Top 500 van de 90s. Heb je ook een leuke herinnering... aan een goed liedje uit de 90s? Laat hem achter op Qmusic.nl. Ik zei het al... We maken er gewoon een gezellige avond van. En zeker als je fan bent van Harry Styles... wordt het een gezellige avond. Want de alarmschijf, ik heb hem zo meteen voor je. One, two, three.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 Jelly Roll en Holy Water op Q Music. Ik werd uh, vanochtend wakker. Kleren aan. ging naar beneden. En uh, nou, mijn vriendin ging even kleine Isa uit bed halen. Luier verschonen. Kleertjes aan. Nou, ik was dus inmiddels beneden. Ik had krap aan de koffie klaar. En was nog net een goede morgen tegen elkaar gezegd. En het eerste wat mijn vriendin tegen me zei was... Heb jij de nieuwe Harry Styles al gehoord? Dus ik, nee, nee, nee, heb ik nog niks... Uh, nee, ja, daar ging wel wat uitbrengen, toch, vannacht? Ja, ja, vannacht. Aperture is uitgekomen, de nieuwe Harry Styles. Nou, zijn natuurlijk helemaal lyrisch. En uh, Aperture was daar. Nou, Aperture was daar zeker. Vanochtend vroeg stond het bij ons al over het hele home surround sound system te galmen. Drie straten verderop hebben ze het gehoord. Maar ongekend, wat is dat een vet nummer geworden, zeg! Harry Styles, het nieuwe geluid. Ja, het is misschien een beetje wennen. Tenminste, dat heb ik wel de zeven keer gehad dat ik hem vandaag gehoord heb. Misschien wordt het jouw eerste keer. Ik zou zeggen, geef het een kans. En laat vooral even je mening ook achter in de Q-Music app. Harry Styles, het is de alarmschijf voor komende week. De Q-Music alarmschijf. Harry Styles, Aperture, Q. Q-Music. De tweede keer dat je mijn alarmschijf hoort op K-Music. Harry Styles en Aperture. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik heb dat een beetje met Rivella, dat drankje. Dat je drinkt en dat je denkt, ja, een beetje gek, wel lekker. Uh, Jasmin roept erover in de K-Music app. Dit is toch gewoon een banger? Harry is back. Miranda zegt, het is een hele andere stijl. Het is wel even wennen. Ik zal zeker nog een aantal keer moeten gaan luisteren. Maar het klinkt verder wel leuk. Peter die roept repeat, wat een plaat is dit? Dan heb ik hier nog Jackie. Hey, goedenavond. Klinkt lekker speciaal. Beetje mysterieus. Ik hou ervan. Maar hier ook iemand, uh, ja ik ga het een beetje gewoon bij de naam uh, roepen. Uh, ja, gewoon een kutplaat komt hier binnen van uh, René. En hier ook nog Noah. Noah zegt zo blij dat Harry weer te horen is met nieuwe muziek. Ja, we gaan hem deze week extra vaak horen op Q-music. Het is de alarmschijf. Harry styles en aperture. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick. 90s.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 naar nee. nou, niet te stoppen. Oh, yeah. Check de voorwaarden op Vodafone.nl/slash batterijgarantie. Het is nu al zomersil bij je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties. En dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld Curaçao, nu met korting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Nu bij Vodafone, de Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh.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 Voor Aldi. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bijholteontsteking. Gebruik de nieuwe neusspray Bijholteontsteking van A-Vogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. En fans van extra, extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Una Vaatwas Tabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Opnieuw Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Wil jij je werkmateriaal, leveringen en voorraad altijd in de buurt hebben? Bij Allset Mini Opslag nemen we je spullen aan en slaan we het veilig op. Zo ligt het voordelig en dichtbij en bespaar jij de helft op je reistijd. Geef ruimte. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds.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 Just hanging. ...zit het ook gewoon op mijn stemlijstje voor de Q-top 500 van de 90s? Oh shit, mag niet. Komt niet uit de 90s, Helaas, helaas. All City, op je music Fireflies. Uh, Tom hier, de vrijdagavond, zonder Bram. Die zit lekker in Praag. Ik had hem net op de app, want ik wilde hem even bellen. Ik denk, nou leuk, is hij er toch een beetje bij. Nee, meneer zit in een sterrentent in Praag. Ik heb gezegd, ga dan even naar het toilet. Dan kun je even op de radio komen. Nou, daar heeft hij nog niet op gereageerd. We houden het in de gaten. Ik wel een berichtje in de q heb van uh, Mark. Die is er wel rap bij. Mark, wat heeft hij te vertellen? Hé nee, Tom, ouwe rukken. Oh. Kijk je vanavond wel een beetje uit als je naar nou huis gaat. Kan glad zijn bij jullie, hè? Oh, nou, uh, thanks Ik moet van, uh, van Amsterdam, waar we met Q zitten, naar uh, kampen. Klein beetje richting het noorden door uh, Flevoland... Alleen van het nieuws, ja. jij hebt vast al ins en outs over de gladheid vanavond. Nou, absoluut. Op dit moment geldt al in het noorden en oosten code geel voor oh. gladheid door ijzer. Maar vannacht wordt dat code oranje. Dus dan wordt er echt wel een serieus gewaarschuwd voor ongelukken door ijzel. Ja, en hoe ontstaat dat dan? Nou, het gaat regenen. En die regen valt dan op een ondergrond die nog bevroren is. Ja, en dan ontstaat er ijs. En dan is het glibberen en glijden. Zeer verraderlijk ook toch, hè? want een paar weken geleden met die sneeuw... Ja, dan zie je wel dat het her en der glas is. Maar iJsel zie je het niet, hè? Nee, dat zie je niet. En vannacht was er ook al code oranje... en dat zorgde voor tientallen ongelukken. Daar zijn ja. we ook weer bang voor. Nou, moet je vanavond de weg op. Net zoals ik, zei de gek. Doe voorzichtig, doe voorzichtig. Kill maximum hit, maximum yes.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 Midnight, hoorde je net. Ik ga Taylor Swift voor je draaien. Ja, ik vraag me dan af op zo'n dag als deze. Taylor Swift, zij woont nou op meerdere plekken op de wereld. Ze heeft bijvoorbeeld een villa in Beverly Hills, Californië. Met een mooi zwembad, grote tuin. Ze heeft een herenhuis in Nashville. Maar waar ze het meest woont is in New York. Daar heeft ze een, een penthouse. Nou, neem even dat beeld. Ze zit in haar penthouse in New York. Dan ben je Taylor Swift. Dan gaat het de hele dag al over een andere grootheid binnen de muziek. Namelijk Harry Styles heeft nieuwe muziek uitgebracht. Taylor Swift is even ondergesneeuwd deze vrijdag. En dan vanmiddag, eind van de middag... krijgt ze ook nog een appje, zoals ik het dan voor me, van haar manager. Die dan vertelt, joh, Domien Verschuren, dat is zo'n radio DJ die doet de top 40 op Q-Music in Nederland... die heeft je van de nummer 1 afgeflikkerd. De Fedor van Ophelia, niet meer op nummer 1. Want Bruno Mars kwam daar ineens aan met I Just Might. Armored Taylor Swift in de penthouse. Je hoort er nu op cue. Blank space. Let's do, meet you. My end I can make the pride guys good for a weekend, so it's gonna be forever. What's your name? I'm a nightmare Dressed like a daydream So it's gonna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 What's your name? You gotta listen Er alleen die Bram is er niet. Die is naar Tsjechië toe. Die zit even in Praag. Die heeft die koffertjes natuurlijk meegenomen. Nou, zeker niet. Het grote kofferspel spelen we na achten. Het nieuws komt er ook aan. Alleen ja, goede avond. Ja, goede Goed nieuws voor Ajax-fans. Mogelijk om Spits Wout Weghorst. Na maanden morgen weer in actie. Als ondernemer is een AOV. Veel uitzoekwerk.